verandering van spijs doet eten, wordt wel eens gezegd. Maar gelijkertijd houdt iedereen vol dat het klokje nergens tikt zoals thuis. Dus wat is het nu? Willen we groots en meeslepend leven en allemaal nieuwe uitdagingen... of weten we liever waar wij aan toe zijn? Veel mensen dagdromen over hun leven als popster bijvoorbeeld. En dat zou hen ook wel lukken als de praktische bezwaren maar niet in de weg zaten. Luister naar Citroentje met Suiker. En dan nog even de hoofdpunten uit het nieuws op deze maandagochtend. 468 kilometer file, kabinetscrisis. 1,2 miljard Chinezen op weg naar Europa. Het Nederlands elftal moet penalties nemen. Genetisch gemanipuleerd fruit komt in opstand tegen de bio-industrie. En bandplooibroeken komen weer in de mode. Einde van dit nieuwsbulletin. Ja hoor, en ik heb honger. En ik hoor een echo in de koelkast. Ik wil eten. Er staat nog een ecologische fruitsalade en een bakje goegoes. En rechtsgedraaide yoghurt van scharrelkoeien. Dat zeg ik. Ik wil eten. Normaal eten. Niet die biologisch dynamische rotzooi. Het is anders heel gezond, toch? Eerst zitten ze ons een beetje bang te maken met allerlei onzinverhalen. En dan komen ze met het antwoord. Konijnenvoer op een bedje van onbespookte scharrelmacaroni. Voor tien keer de normale prijs. Goed, het kost misschien iets meer. Iets meer, iets meer, iets meer. Dat is voor rijken. Kijk dan. Een appel voor een euro. Is dat een beroemd stuk fruit of zo? Het is toch duidelijk dat jullie de oorlog niet hebben meegemaakt. Oh. Toen waren we dankbaar voor elk hap vreten die we konden krijgen. Oh, we zijn weer thuis. Ik wil eieren met spek en witbrood met zo'n dubbelgebakken korst. En roomboter met jam. Zal ik meteen maar de ambulance laten komen? Luister, pa. Als je dat soort dingen wil eten, waarom ga je dan niet zelf een keertje boodschappen doen? In plaats van jezelf als een prinsje te laten bedienen. Ik naar de supermarkt. Stel je voor, achter dat karretje. Ik ga niet boodschappen doen, pa. Als ik zie wat er zoal rondloopt in de supermarkt, dan moet jij dit zeker kunnen. Ik ben tegen supermarkten. Waar is het bakkertje gebleven? En het groenteboertje? En het kruideniertje? Toen mensen nog om elkaar gaven persoonlijk contact... in plaats van die voedselverwerkende fabrieken waar je tegenwoordig je spullen moet kopen. Meis, wat vind jij er nou van, man? Uh, we hebben het erover gehad. Toos heeft gewonnen. Hier is een briefje in de korte meneer. Je gaat echt niet dood van als je ze een keer meehelpt in het huishouden. Oneerlijke concurrentie. En de kleine middenstander is de dupe. Zelfs van de boodschappen wordt een politieke kwestie gemaakt... Wat vind jij er nog van, meis? Nou, we hebben het erover gehad. Toos heeft gewonnen. Ach, ik ben het natuurlijk met je eens, Toos. Huh. Met alles wat je zegt. En met alles wat je ooit gezegd hebt. En met alles wat je in de toekomst nog gaat zeggen. Maar na drie weken Meurslie met havervlokken kan ik ook nergens anders meer aan denken dan aan eieren. Met spek en witbrood. Met zo'n dubbel gebakken kost. En met roommotor en shem. Ja, we hebben het erover gehad, maar uh, Toos heeft gewonnen. Ah, pa naar de supermarkt? Ja. Jij en meest zijn hopelijk toch wel weer aanverzekerd. Het moet maar eens afgelopen zijn met <laughs> Zijne zijn Majesteit. Hij lijkt de sheik van Arabië wel. Wordt de hele dag op zijn winkel bediend. We hoeven nog net geen rode loper uit te leggen. Oh, tos, dat wordt toch helemaal niks. Hmm. Weet, je nog, weet je nog dat Mani een keer heeft geprobeerd om Akkie de afwas te laten oh. doen? Oh, oh, ja. Van, ja. Vijf gangen had ik ja. gekookt. Oh, ja. Maar toen ik vroeg of hij de afwas wilde doen, stapelde hij doodleuk alles in elkaar. Ja. En, en, en zette het zo op het balkon. Ja, ja. een scheutje dreft erover. En we hoefden alleen nog maar te wachten tot het ging regenen, zei hij. Ja, ja lachen jullie maar. Maar ik ben er mooi klaar mee. Hij moet gewoon zijn steentje bijdragen. Net als iedereen. Ja, nou, nou we het daar toch over hebben. Ik, ik heb een advertentie gezet in de krant van Abdel. Voor woonruimte. Oh. Morgen staat die erin. Ga je verhuizen, dan? Nee, nee, nee. Ik ga de zijkamer verhuren. Oh. Die staat toch leeg. Ja. En in deze tijden van crisis kan ik die extra patiënten wel goed gebruiken. Ja, ja, ja. Waarom zit je palen niet op voor een paar maanden? Tja, als die betaalt. Hm. Tja. Dus. Je hebt een advertentie gezet. Ja. Nou, spannend ja, hoor. Spannend. Ja, hè. Oh ja, hallo. Hey. Hallo. Hallo. Uh, jij bent snel terug. <laughs> en waar zijn je boodschappen? Lieverts, ze hadden niks wat op briefjes briefies doen. Geloof jij het? Nee. Eigenlijk niet, nee. Als ik ga, is het er altijd wel. Deze keer was het er echt niet. Uh. <laughs> en hierbij verklaar ik dan de spelen voor geopend. Kijk eens, meid. Hier heb je je briefie en je portemonnee terug. En als ik nog eens een keer wat voor je kan doen, nou, dan moet je dat gewoon zeggen, lieverd. Nou, doe mij nog gauw een biertje. Ik heb een droge strot gekregen van al dat boodschappen gedoe. Oh, nee. Geen boodschappen, geen bier. En geen ontbijt en geen avondeten. Nou, zeg. Je gaat nu terug en je haalt die boodschappen, pa. <lacht> en ik heb ook nog een paar brieven die op de post moeten. Ik ga ze meteen even halen. <lacht> Zeg, ja. zeg, Ak. Ja. Zit je ons nou in de veiling te nemen, of hoe zit dat? <lacht> Ach, niet. kijk. Als je niet de hele dag als een koelie wil sjouwen moet je gewoon tegen nemen. Nee. O, oh, dus je doet het gewoon wel expres. Ja. Toen ze me een keer was liet doen, was daarna alles van vorm en kleur veranderd. En als het mijn beurt is om te koken, is alles flambé en heb je drie dagen nodig om de keuken schoon te krabben. En de laatste keer dat ze me de wc liet reinigen, heeft die drie dagen verstop gezeten. Geloof mij nou maar Ali. En die boodschappen heb ik er ook binnen de kosten keren helemaal plat. Nou, ik zou er niet te veel op rekenen. Deze keer lijkt het van plan om de zin door te zetten. Ik ken mijn zus langer dan vandaag. Huishouden is vrouwenwerk. Oh, oh. oh. Ja. Studio op Veneer met Mani. U belt voor de advertentie. Ah, bent u roken? Heeft u enge huisdieren? Luidruchtige hobby's of gewoontes? Machineus of noctemalen zelf? Of u ochtend- of avondmens bent? Kom, kinderen een groot bezwak. Ooit opgenomen geweest in een psychiatrische instelling? Ziektes mm -hmm. bekend in de familie? Juist. Nou, u kunt vanmiddag komen kijken. Tussen drie en vijf over drie. Zorg dat u dan de vragenlijst ingevuld en ondertekend heeft. Ja, goeiedag. Nou, uh, je nee, is... pakt het wel grondig aan, hoor, nee. Mani. Ja, nou, dat moet toch ook. Je moet weten wat je in huis haalt, hè? Ja, ja maar een vragenlijst... Nou, dat lijkt me helemaal niet zo gek, want... Oké, okay, momentje. studie op van hier met Mani. Nou, oh, daar gaat hij ja. weer. Het lijkt verdorie wel of hij de blauwe vleugel van zijn roze buitenpaleis verhuurt. Ja, we hebben het toch nog wel steeds over die eh, zijkamer, hè? Met sinistere vochtplekken, of niet? Ah, hou op eens, geen uit. Het gaat de hele morgen al zo. Oh. Het loopt storm. Het lijkt wel alsof half Amsterdam is op zoek naar woonruimte. Ja, ja. Het maakt ze niet uit, hoor, of het op instorten staat... als ze maar een dak boven hun hoofd heeft, Zeg Maar hoe staat het eigenlijk met de renovatie van Akkie zijn oh. huis? Ah. Ja, die zal toch nou wel zo'n beetje klaar zijn, of niet? Ja, dat kan nog wel even duren, zegt pa. Iets met het bouwbedrijf, zegt pa. En met vergunningen. Maar het zou ook door de Noord-Zuidlijn kunnen komen, zegt pa. Hmm. In elk geval zit hij voorlopig nog bij ons, zegt pa. Ja, waar is pa eigenlijk? Boodschappen doen, zegt Toos. <laughs> nog steeds. Alweer? Hij probeert er onderuit te komen, maar deze keer houdt mijn poot stijf, tante Ali. Hij zal meehelpen met het huishouden, of ik heet geen toos goedkoop. Nou, meid, dan wens ik je veel succes. Ja, zo. Nou, mannen willen niet helpen. Dan denken ze dat ze dienstbaar zijn. En dat is niks voor echte kerels, vinden ze. Nou, nah, die paar boodschappies, zeg. Dat ene afwasje. Ja, nee, maar daar gaat het niet om, joh. Het gaat om het principe. Kijk, mijn man is ook weggelopen vanwege mijn carrière in het theater. Ah, ja, hij kon er niet tegen dat ik avond aan avond in de spotlight stond. Ah, goed, Mannen willen geen vrouwen met ambities. Daar worden ze zenuwachtig van. Nou, als pa deze keer niet met twee volle boodschappentassen thuis komt, dan zal ik hem wat geven om zenuwachtig over te zijn. Zo! Hm. ...overheerlijke biologisch-vegetarische vogels... ...want wild ik ...nogelijk bij een hartgeerlijke eco ...van Waanzin! ...dat ik dit toch moet meemaken op een oude dag? We eh. eh. moeten 50 centen gooien, meneer, anders gaat hij niet los! Dat heb ik gedaan! Dat heb ik gedaan! Maar hij wil niet los! Welke zwakzinnige heeft dit systeem uitgevonden? Geef terug die munt. Hé, haal de klantenservers. Ja, ik werk hier alleen maar hoor, meneer. Ik wil mijn geld terug. Auw! <laughs> Au. Zeg jij, kleine opsodemieter? Als jij nog één keer bij me in de buurt komt met een kleine kutkarretje met die idiote vlag erop, Daar sta ik niet voor mezelf in. Begrijp je me? Waar is je moeder? Waar is de mens? Die Waarom? te doen komen. Aan het bij uur, Waarom? 16. Waarom? U, toch? Maar heb ik uur. dat al verdiend? Op een gloednieuw washandje. Alleen voor kaarthouders. Nou, dit is dus de badkamer. En dan de keuken. De wc. En hier is dan de zijkamer die te huur staat. Ik uh, zie op je vragenformulier dat je kan strijken. Oh ja, ik strijk alles zelf. Ik zou jouw overhemden ook meteen kunnen doen. Nou ja, als je de kamer zou krijgen, hè, wat nog helemaal niet gezegd is, omdat er nog dertig andere gegarden zijn. We hebben het daar nog wel over. Meneer de Hond, u bent pas over drie minuten aan de beurt. Ik zit op een schema en stiptheid wordt hier op prijs gesteld. U krijgt een aantekening. Hallo. Mees? Wat doe jij nou hier? Ah, we willen even kijken wie de nieuwe buurman wordt. Hè? We? We? Ja, ja? Ja, gewoon ik, Leo, Tante Ali, Toos hallo. en dan Bel, die komt hallo. Dat, dat, dat komt heel slecht uit, ik zit op een schema. Ach, ik heb jongens, zeur toch niet zo. Hallo, dag. Ik ben Tante Ali. Welkom in de buurt. Aangename mevrouw. Uh, het is nog helemaal niet gezegd dat David uh, degene wordt die... Ik ben het dit hier, dat is mijn man Mees. Jawel. Wij zijn van dit café hiernaast. Ja, dat mag je wel stellen, ja. ja. ja. Meneer de Hond. zeg maar, Willem. Lekker druk, hier zeg. Zijn dit allemaal geen voor die kamer? Zeker niet, volgens mijn schema. Wij zijn ja. van de balletagecommissie. Let me niet op ons hoor, ik ben Toos goedkoper. Ja dit wel. is mijn man, mees. Inderdaad. We zijn van het café hiernaast. Dat mag je wel stellen, ja. ja. gedaan. <laughs> Ze wilde net weggaan, hè Toos? Tel, nee, jongen, hoe kom je daar nou bij? Nee. nee hoor, nee, we blijven hier gezellig best op de bank zitten. Ja, zo is mijn Dan kunnen we iedereen goed bekijken. En, ja, dat zijn we. En David ik. kom je ook. Ja, hè. Dit, dit, dit, dit is dus de badkamer. Wat doe jij? Hier is de keuken. De wc. Oh, en dit Waar is dan Zij ja, de zijkamer die hier bestaat. Wat een toestand. Maar is die goede oude tijd dat je gewoon je bestelling kon opgeven? En de kruidenier voor je pakt dan wat je nodig had zelf bedienen? Ja, mocht wat. Ze doen net over het vooruitgang is. Maar feitelijk worden we de hele dag goed genet, met z'n allen. Ja. En waarom staat de koffiemelk niet bij de koffie, maar bij houdbare producten? Is gewoon niet logisch. Onze slager is erg trots op zijn ossehorst. En terecht. Nu... Een half ontje overheerlijke Otseborst van maar 7,95. Godsamme liefhebber, zeg. Hé, hey, niet voordringen. Ik stond al bij deze kassa. Zakken Stil. Eh, jongetje, wil jij niet met je karretje tegen de benen van deze meneer botsen? Dat is niet netjes, hoor. Mevrouw, kunt u tegen uw zoontje zeggen dat hij niet met zijn karretje tegen mijn benen aan moet bonken? Het is mijn kleinzoon en ik kan hem niet corrigeren, want hij wordt vrij opgevoed, dus ik kan er niks aan doen. Oh, oh is dat zo? Nou, daar weet ik nog wel wat op. Hier. Oh. Mijn man, normaal. Nou, en toen heb ik een pak yoghurt aan een karretje gehaald... ...opengemaakt en zo over zijn kop uitgekipt. Zo zeg ik, ik zeg, ik ben ook vrij opgevoed. Bah, dat kan je toch niet maken? Nee, dat zeur je nou. Dat je hebt je boodschappen toch, of niet soms? Ik ken mensen die een pak melk en een halfje bruin kunnen kopen... ...zonder dat ze de hele stad op hun kop zetten. Maar dat zou wel aan mij liggen. Nou, voor mij heb je gelijk, hoor, ook. Ok. Vrij opgevoed, hou op zich. Klinkt allemaal aardig, maar het komt er ja. gewoon op neer dat er een hele generatie opgroeit die van voren niet weten hoe ze van achteren beleefd moeten wezen. Hallo, Jopie, Jopie, dan laatst ook zo'n knul bijna huis. Ook vrij opgevoed. Oh. Hij loopt me zo voorbij zonder gedachten te zeggen, trekt de koelkast open alsof hij thuis is en zegt over zijn schouder tegen Jopie: Hoeveel eieren wil jij? Mijn bek lag ergens op de grond, dat kan ik je wel vertellen. Oh, ja, dat nou ja, was zeg... Hoi. Hey. Hallo, Hallo. Hey. Zeg, ben je klaar met die interviews? Ja. Weet je al wie je nieuwe huisgenoot wordt? Is het die uh, leuke Engelse theaterjongen? Ik weet het niet. Ik, ik twijfel nog. Nou, maar een choreograaf, Mani. Die ontwerpt de balletten in het theater en zo. Ja. Wie weet, kan hij mij wel weer eens uh, herintroduceren? Ja, weet je, soms denk ik wel eens bij mezelf als ik zo naast die toiletpotten zit Mijn talent ligt toch ergens anders, hè? Aan de andere kant, tante Ali Moet je niet vergeten dat zelfs je mannen zijn weggelopen vanwege je carrière in het theater Ja, dat is waar ja. Omdat ze niet eh, tegenkomen dat je avond en avond in de spotlight stond ja, ja. Als je vleuzig Als kleedster ja. Die vrouw die als een na laatste binnenkwam, dat leek me wel een keurig Oh, ja. Over mijn laag je bedoelt die kruising tussen Malibu, Barbie en een internationaal supermodel? Dat oh. was zo mooi, daar heb ik eigenlijk helemaal niet op gelet. Nee, dat kwam waarschijnlijk omdat je met een appelflauwte in de hoek lag. <lacht> met je tong ergens op je derde knoop schat. Die lallebel komt er niet in. Nou, dat staat genoteerd. Dan heb ik hier nog in de aanbieding Jan van Gent. Keurige man, vertegenwoordiger en dus kredietwaardig. En bijna nooit thuis, dat is mooi. Maar ja, die rookt als een schoorsteen. Nou, kunnen jullie lekker samen het huis blauw zetten? Nou, ik wou eigenlijk net gaan stoppen. Dus ja, dat lijkt me ja, nee, dat lijkt me niet zo goed idee. Nou, en dan hebben we hier nog de jongen die er echt uitziet als een engeltje met zijn koordas en donkerblauw pak. Maar die dus precies wist hoe je een brandbom moest maken van twee peperclips, een fles afwasmiddel en een wc-borstel. Nou, nou nee. dacht het niet dus. Ik al mee met het huishouden. Dan. Ja, nou, streep door. Even kijken. En dan heb ik hier nog die kerel met die hele enge rotwijlen. Oh, oh ja, enge hond. Nou, eerlijk nou, waar... Dat beest stond me zo rot aan te loeren dat ik er geen woord meer uit kreeg. Ik heb die man overal gelijk ingegeven. Ja. Wat hij ook zei. Stel hem maar voor aan boos. Nee. Kunnen ze mekaar een kopje kleiner maken? Het nee, oh, nee. is wel een veilig idee, zo'n rotweiler in huis. Helemaal nu met die golven inbraken. Rode Annie kwam in de kapperszaak gisteren. Hè? Die vertelde wat, dat... Hij, uh, wat moest uh, Rode Annie bij jou in de kapperszaak? Uh... En dan hebben we natuurlijk ook nog Willem de Hond. Oh, ja, die goede vriend. Hartstikke moeilijk. Nou, een marktkoopman ja, op de, ja, nou, uh, de Albecuip. Mm. Wil drie oh, maanden vooruit betalen. Dat, o, dat, is goed, Hem, ja, clearly, oh, dat is mooi. Plus ook nog sleutelgeld. Geen huisdier. Uh -huh. nee, Rookt niet. Dat is helemaal goed. En speelt een leuk mopje op de piano. Oh, nou, dat is gezellig. Zwaar. Een is toch gezellig? Piano spelen in de kip? Ja. Oh, ik wil niet hoor. Al die herrie in mijn kroeg. En dan kan je net zo goed meteen die nicht van een graaf in huis Denk je? Wat? Dat uh, David zo is? <laughs> Alsjeblieft zeg, he. die heeft het uitgevonden. Ja, oh. nou, wat, wat, maar wat maakt dat nou uit? Iedereen in het theater is van de verkeerde ik kant. met Ja, op. oh god, ik heb wat afgelachen mm -hmm. met die knullen. De een was nog lekkerder Aha. dan de andere. Maar ja, ja. je weet het hè, he. niks mm -hmm. intiems mee te beginnen. Ja, maar nou, dat... Een goed gesprek, dat wel. Mm. Nee, ja. lieve jongens, van alles in. Ja, nog nee. maar... ik ga even Echt, door. Eens, je... Wat was dat? Dat was de politie. O, oh. er is een aanklacht ingediend tegen paard. Tegen paard? Tegens mishandeling. Oh, wat? Van een kluiter? Nee! Oh. Ja! Wat nou? Mijn naam is Haas. Juist. Dus als ik het goed begrijp, ben jij boodschappen gaan doen... en kom je terug met een aanklacht wegens mishandeling aan je broek. Ja, ja. Dat kan gebeuren, hè. Mm. Niet bij mensen die ik ken, maar ik neem aan dat zoiets gewoon kan gebeuren. Ja, ja, ja, ja. Nou, dat is vast dat rotjoch dat vrij opgevoed werd, hè. Die met zijn karretje met zijn vlag erop tegen mijn benen aan stond te beuken. Oh, ja, nou weet ik het weer. Dat lieve kleine jongetje dat jij bij de kassa gewoon een pak yoghurt over zijn hoofd hebt gestopt. Lieve kleine jongetje, Toos... Aan de schoonpaal met die jeugddelinquent. Hij is vier, Pa. Nou en? En voorlopig ben jij de enige die op het schafot staat. Oh, oh, ik schaam me dood. Zeg jij nou ook eens wat mees? Oh, ja, lieveling. De, de, ik loop wel even met je mee naar het politiebureau, pa. Nooit jongen. Nooit. Dit is nou precies wat er mis is met dit land. Als je een inbreker in je huis vindt, mag je hem niet neerslaan, want dan draai jij het gevangen in. Ja, dat is niet. En die misdadigers worden allemaal maar begrepen. Mm -hmm. Ten koste van de brave burger. Ja, ja. Het is genoeg geweest. Ik, Aki van hier, verklaar hierbij baar, dat het... Paar, je even mee naar boven? Hé? Eh? zorgt er even voor de baar, ja? En toch vind ik namelijk dat Haar, er... Ik ben aan het bord. Oh, sorry hoor, ik wist niet dat je kwaad bent. Dat krijg je ervan als je Akkie het huis houden laat doen. Ik krijg 25 euro van je man. Wel, ja, ik heb toch bijna geen geld meer, dus waarom niet? Ik dacht echt dat Toos het voor elkaar zou krijgen. Zeg, eens. wat is er nou eigenlijk met Toos? Ze lijkt zo, uh, tja, anders dan normaal. Oh, oh, ja. oh, oh, oh, breek me de bek niet los. Ze heeft een of ander feministisch boek gelezen. Oh. En vanaf dat moment moest alles op haar manier. Anders ben ik seksistisch. Ik loop al drie weken in ongestreken over hemden. <lacht> Goeiedagond. Hey, oh, hey hallo. Het was Willem toch, hè? Ja. Ja. ja. Willem de Hond, hè? De nieuwe buurman, hè? Nou, ja. nou daar, daar heb ik nog geen beslissing over genomen. Ja, dat geeft niks, jongen. Wil je wat van me drinken? Ja, geef die andere ook wat. Een bakkie thee, kijk, een koekje erbij. En hier is de telefoon. Ik bel die vrouw niet en daarmee uit. Een typisch voorbeeld van mannelijk seksisme. Oh ja? Ja. Omdat ik het niet met je eens ben, kan ik ineens geen andere mening meer hebben... zonder ineens racistisch-seksistisch te zijn. Moet die veel gekker worden, hè? Dat boek van jou is geschreven door zo'n Oprah Winfrey-type. Niet te geloven dat je dat serieus neemt, meid. Weet je wat ik wel serieus neem, pa? Een aanklacht wegens mishandeling. Allemaal moderne prietpraat. Oh. Wat zijn wij, Amerikanen? Dat we elkaar ineens voor van alles en nog wat gaan aanklagen. Ja, zeker ja. Ik heb een druppeltje yoghurt op dat yogi gemorst. Laten we daar niet een slepende rechtszaak van maken, Toos. Alsjeblieft. Het enige wat ik wilde... was een pak melk... en een halfje bruin. Ik moet gek geweest zijn om te denken... dat ik jou om een boodschap kon sturen, pa. Ik had kunnen weten dat het op een drama in dertien delen zou eindigen. Doosje. Zullen we dan maar afspreken dat ik voortaan de boodschappen niet meer doe? Ik heb een beter idee. Jij belt nu die vrouw. Je maakt het goed met haar. En zorgt dat ze die aanklacht intrekt. En morgen probeer je een paar boodschappen te doen... zonder dat Amsterdam drie centimeter naar links wordt verschoven. Afgesproken, pa? Nou, ik vind toch dat... Ha! Geef me hier de telefoon. Goed zo. Ik wist wel dat we tot een voor ons beide aanvaardbare oplossing zouden kunnen komen. Ja, leuke fans, zeg. Gaat best, hè, die piano. Ja, dat zegt je alleen maar omdat hij het ene rondje naar het andere bestelt. Nou ja, en? Zo, geregeld. Nou, ik mij die 25 euro maar weer terug, Leo. Ja. Ik zei het toch, dat Toos zou winnen. Een ja, gezellige boel zeg. Met die Willem de Hond. Wat een enige man, zeg. Wordt dat een manie? Nou, ja, hij, hij kan het goed vinden met iedereen. Ja, ja vooral met Tante Oh, nou, ik heb al eens dus begrepen. dat rode Annie tegenwoordig ook regelmatig in je... Kapperszaak. Toch een voor de hele zaak. Die Willem ja, he, is een zijn naamwinst. We moesten het maar doen. Hoe oh, beslis jij dat? Tuurlijk niet. Toos beslist alles. Ja. Stel je voor. Nou, het lijkt mij een geschikte vent. We moesten het maar doen. Eh, eh, en David dan? Misschien vindt Tante Ali het helemaal niet leuk als ik Willem meeneem in plaats van David. Oh, oh, oh, oh, oh. <laughs> dat zou wel loslopen. Jongens, dat doet me zo denken aan mijn theatertijd met Wilbert. en Ik moet er vandoor, mensen. Het is morgen weer vroegdag. Wat krijg je van me, meest? Nou, dat is lekker. Nee, wel cool. nee, nee, nee, nee. Als buurman kan je het gewoon op de lat laten zitten. Hè? Niks ervan. Gewoon netjes afrekenen. Ach, kijk, dat is nog een man aan mijn hart ja. aan te halen. Tot ziens, Lui. Dat was gezellig. Ja. Willem, dag, hoor. Jongen, jongen, oh, jongens, jongens, we hebben een winnaar. Ja. Oh, maar, maar ik dacht dat je liever David wilde, de choreograaf. Ja, of wil je liever avond en avond liedjes, liedjes met die Willem zingen? Die Willem is een prima kerel. Dat is een kerel uit één stuk. Ja. Het lijkt ja. mij een goede keuze, hoor, Mani. Ja, ja, Oh, dus jullie vinden allemaal dat ik Willem moet kiezen? Ja! Nou, niet ja. per se. Ja. Oh nee? Dus... Eh, uh, nou, misschien moet ik het dan maar doen. Oh, goed Maar misschien moet het ook eerst even aan pa worden gevraagd. Hoezo? Waar is hij die eigenlijk? Die is die vrouw aan het bellen. Om het goed te maken. En te zorgen dat ze die aanklacht intrekt. We hebben het erover gehakt. En Toos heb gewonnen. Klinkt bekend. Kwaad dat ik dat boek eerder had gelezen. En dan nog even de hoofdpunten uit het nieuws van deze vrijdagochtend. 683 kilometer file. De laatste echte man is gevonden in Afrika. Het Midden-Oosten staat in brand. En het Verre-Oosten wordt overspoeld door vloedgolven. Het Wilde-Westen door rechts reactionaire presidenten. Dus in Europa dreigen er buien. En tot zover deze nieuwsuitzijging. Goedemorgen, pa. Atoosje, lieverd. Koffie, eieren, spek, witbrood met dubbel gebakken korst. Goedemorgen, liever. Goedemorgen. Ja! Toos, mag ik je even voorstellen? Ja. Dit is Ine. Ongelang. De oma van het jongetje uit de supermarkt, weet je nog? <tie> Waarom zit ze in jouw ochtendjas in, in mijn keuken? meis nou, Ik moest het toch goed maken van jou? Nou, we hebben het meer dan goed gemaakt, hè nou, Ine? Ja. Ja, oh, ja. Meis. <tie> uh, dat is eh, uh... Oh, goedemorgen. meis dit is Ine. Aangenaam. De oma van het ene jongetje uit de supermarkt. Wow. Ze hebben het weer goed gemaakt. Meer dan goed gemaakt. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Meis. Ik dacht dat jij het allemaal zo goed wist, Toos. Pa, nummer 1. Zolang je onder ons dak leeft, hou je je aan onze regels. 2. Dat betekent geen vriendinnetjes aan het ontbijt. 3. Toos. Ik lust geen muesli. 4. Ik wil een normaal ontbijt. Vijf en dat boek over feminisme gaat eruit of ik ga eruit. Nou, ik vond dat juist wel een heel goed boek. He, ja, nou. <laughs> ja. Zeg, Tosie. Zal, uh, zal ik vandaag weer de boodschappen gaan doen? Meis? <coughs> ik denk dat ik voor ons allemaal spreek als ik zeg... Nien, bedankt pa. Oh meis. Ik gooi dat robuut meteen weg hoor. Nee, nee, nee, nee, dat zou ik niet doen. Het kan nog wel eens van pas komen. Dat tafeltje achter in de kip, dat wiebelt behoorlijk. Zo, die staat weer recht. Dat is de laatste keer geweest dat ik paal had helpen in het huishouden. Ja? Als ik het zelf doe, gaat het drie keer zo snel. Met dertig keer minder soezak. Niet tegen Leo zeggen, hoor. Ik heb net mijn 25 euro terug. Ja. Jongens. Jongens, is, uh, is Willem er al? Tante Ali, het is zo'n vroeg. Uh, Teos, inspiratie is niet aan tijd gebonden. Ja, nog even over Willem. Ik heb zitten nadenken en... Ja, wat, uh, wat? Nou ja, ik weet dat jullie Willem allemaal geweldig vinden, maar ik moet ermee leven. Ja, nou in... Wie zou er nou niet met Willem willen leven? Ja. Dit is een fatsoenlijke kerel, hoor. Hij hoort er nu al helemaal bij. Ja, van. ja ik, ik weet het. En jullie komen er heus alweer overheen. Mani, waar maar, maar overheen? Doe je morgen? Oh, Mani, heb je de sleutels al bij laten maken? Dan uh, kan ik vanmiddag mijn spullen komen brengen. Ja, heb ik vanmorgen meteen laten doen. Kijk eens, uh, deze is van de voordeur en deze is van de studio en deze van het berghok. Oké, okay, dan ben ik er vanmiddag om een uurtje of twee. Bye, allemaal. Bye. Bye. Maar oh Mani, wat mankeerde er aan Willem? Why? Ja, waarom? De meeste mensen koesteren wel geheime dagdromen. En in het geval van Akki niet zo heel geheim. Maar of Mani in de nabije toekomst tegen de rest van de kip zal uitweiden over zijn overwegingen, valt te bezien. Was het niet Komrij die zei dat het probleem van een antwoord altijd de vraag is? Luister volgende week weer naar Citroentje met Suiker. Hallo, onze aflevering zijn nogmaals te beluisteren via citroentjemetsuiker.kro.nl Of de podcast, de jongen. Ja, hij wel.